Volgens het KNMI blijft het vooral in het noorden van het land licht, sneeuwen en hard waaien... waardoor het op lokale wegen glad kan zijn. Volgens de ANWB is het overal rustig op de weg omdat veel mensen thuis blijven. De Nederlandse spoorwegen zeggen dat er geen problemen op het spoor zijn. Het voorzorg is de dienstregeling voor het hele weekend aangepast. De NS geeft reizigers ook maandag, dinsdag en woensdag 40% korting als ze buiten de spits reizen. Donderdag en vrijdag werd de korting ook gegeven en dat was volgens de spoorwegen een succes. Op vaarwegen worden ijsbrekers ingezet zodat schepen hun weg kunnen vervolgen. Vandaag gingen de drie geplande schaatstoertochten gewoon door. De toeloop naar die op het Zwarte Meer bij Vollenhoven was zo groot dat de inschrijving voortijdig werd gesloten. De halve marathon morgen bij Egmond is afgelast. Op het EK Schaatsen-Allround in het Noorse Hamar heeft de pol Konrad Nitzwitski de 500 meter gewonnen in 36,07 seconden. De Italiaan Annesi werd tweede, de Zweed Friberg derde. Sven Kramer eigenlijk als vierde met een tijd van 36,6 seconden. Daarmee was hij de snelste van de favorieten. De Noord Bucko viel en is daarmee in één klap kansloos voor de titel. Vorig jaar werd hij op het EK nog tweede achter Kramer. Wielrenste Daphne van den Brand is een heerlijke nationaal kampioen veldrijder geworden. Bijna de hele wedstrijd reed ze aan kop samen met wereldkampioen Marianne Vos. In de laatste meters was van den Brand de snelste. De brons was voor Sanne van Pasen. Zij finishte op ruime afstand als derde. Het weer in het hele land geregeld lichte sneeuw, minima iets onder nul, maar door de harde wind is er in het hele land kans op stuif sneeuw en sneeuwduinen. Ook morgen sneeuw, maar vooral landinwaarts minder wind. Dit was de.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 Het was op Zaterdag. Met z'n juist Womek en Wommek op de radio. En T-drops. voor Zandvoort en de regio. Ja Albert-Jan, de tijd vliegt voorbij. En we zitten alweer in uur 2 van dit programma. Ja, en we gaan ja, uh, straks even live over naar George van Dam. En kijken hoe het met de boerenkoolwandeling is. De boerenkoolwandeling in dit weer. De Naamse zijn een hele grote wandeling aan het doen met... Uh,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 Uh, uh, en nog vele, vele andere nieuws ook van binnen- en buitenland. Reden genoeg om te blijven luisteren. luisteren naar CFM. En uh, zo dadelijk een uh, nummer van Elvis uh, Presley. Ja. Hij is uh, gisteren 75 jaar geworden, toch? Ja, dat is goed, hè? Maar daar kom ik straks nog even op terug. Oké, okay, maar nou gaan we eerst uh, luisteren naar deze van uh, David Christie. En daarna Elvis Presley. Hier is Saddle Up. Saddle Up.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 smile. The world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Zo'n lekkere wandelplaat op de zaterdagmiddag bij CFM. Hey. Walk like an Egyptian. Oh. <laughs> pixie de Pixie Lad en Mamadou. En dan denken de luisteraars van uh, waar heeft hij Robert nou weer over? Nou, we gaan naar de boerenkouwwandeling, naar Jos van Dam. Want die uh, doet daarna nou mee met uh, de jongens en meiden van uh, Willy Brothers, Telle Goedemiddag, Sjors. Uh, Welkom in de uitzending. Goedemiddag, Rob. Hallo, hallo. Waar, waar bevindt u zich en wat ben je aan het doen, joh?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 Ja, normaal doen alleen de Buffalo's, hem aan het begin van het jaar. Omdat dit jaar uh, scouting alweer 100 jaar bestaat, lopen wij een uh, rondje met ze mee. Kijk eens aan, Ja, betekent het ook dat de Buffalo's uh, ook meelopen gewoon nu met jullie, met z'n allen? Die uh, lopen met ons mee inderdaad. Ja, wij eigenlijk met hun uh, mee. Hè? Met z'n allen bij elkaar. Zoals, Zoals het hoort, zo he? Zoals het hoort. Ja, de scoutinggroep, uh, ja, de, de, de leeftijd die meeloopt en, de, en deze toch wel zware wandeling in deze barre tijden. Kan je daar wat over vertellen, Jos? Daar kan ik wat over vertellen. Wij lopen hier met uh, jongens en meisjes tussen de 7 en de 12 jaar. Tussen de 7 en de 12 jaar. En dat is zo'n ja. grote wandeling naar kraantje Lek. Ik liep naar de studio en ik dacht echt van... Hmm. Nou, je kan daar, je erop kleden. Dat daar, blijven, blijven stuk, daar, blijven, daar blijven we voorlopig even. Ja. Maar moeten nou, we al... ook, tot vijf uur. Dus.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 Shit. Oh, jij man, mijn... nou, ja. je, je hebt je telefoon toch wel bij, je zitten tegenwoordig kijken. allemaal mooie camera's in die telefoons. Dus, uh... Ja, daarom. Daar, kan ik er ook eentje mee maken als het nodig is. Oh, dat gaat wel goed komen, Sjors. Uh, hoe laat verwacht, uh, verwachten jullie weer terug te zijn uh, op zo We hopen om kwart voor vijf weer terug te zijn. Dat moet wel, want je hebt om vijf over vijf werk overleggen. Klopt, ja. Dus uh, je moet gelijk door. <laughs> nou, ik moet eerst nog even boerenkool eten. Oh, ja. en, oh, dan even, oh. even rap dan. We krijgen lekker al uh, boerenkool krijgt, maar dat krijg je pas op de terugweg. Nou, ja, op de terugweg, ja. Als je terug zijn. Bij okay. krijgen lekker krijgen jullie helemaal niks, Sjors. Uh, moet je gewoon Eideka. meteen weer uh, rechtsomkeerd en uh, gaan met die banaan. Zo snel mogelijk omdraaien en teruggaan. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik wens uh, alle deelnemers natuurlijk heel veel uh, succes. En jij ook, Sjors. Uh, ja, dankjewel. En uh, ja, zo kwart voor vijf. Nou, dan gaan we jou zo rond kwart voor vijf nog even bellen. Kijken of jullie een beetje het tijdschema gehaald hebben. Ja, gaan we doen. Oh, is dat heen? een goed idee? Ja, goed idee. Jullie uh, succes in die warme studio nog, hè? Oké. Okay. Hey, hey, dankjewel en hey, wandelse. He. Hey, dank je. Hoi, dat Hoi. was Jos uh, van Dam. Doet mee aan de boerenkalwandeling van uh, de scoutinggroep groep Willy Brothers, Stellemakers. Lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag, hè? He. Het is wit buiten en het is koud.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 Ik niet. Of...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 De en de Willy Brothers en Stella Maris op naar kraantje leek voor de boerenkoolwandeling door die ijzige kou, Albertjan. Ja, maar terug hebben ze de wind in de rug. Ja, dus dat... oké, okay, dan valt het allemaal weer mee. Maar ik dacht dat ze daar een kraantje lekker van boerenkool gingen eten. Ja, dat en dacht ik nee. ook. Maar nee, daar nee, weer hoor. met een gevulde buik weer terug. Maar... Nou, maar nee, maar goed, nee, nee, nee. Ik heb het George afgesproken dat we om kwart voor vijf nog even weer bellen en kijken of we zo op het tijdschema binnen zijn gekomen. Oké, okay, ik ben heel benieuwd.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 Juist. En uh, Amsterdam wil ze redden, zeg maar. Nee, die wil dus eerst weer een onderzoek. Kijken of we een ander alternatief, Soelaas biedt. En uh, nou, hier staat dan dat het over een maand uitsluit zal komen. Maar tel er nog maar een maand bij op. Want dan moet weer eens een rapport geschreven worden. Hmm. Moet weer onderzocht worden. Dus uh, nou ja, hier, het einde van dit uh, liedje is nog lang niet in zicht. Nou, ik hoop dat ze mogen blijven. Dat is dan uh, mijn eigen mening. En ik ga ze gewoon voortaan Amsterdamherts noemen. Heel goed! Amsterdamhertz. <lacht> <lacht> ik sta er helemaal achter.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 Dat is toch wel een hele aparte combinatie zo op de radio. Eerst uh, Love is poolful, The Summer in the City, city. <laughs> en daarachteraan Foreigner and You're as Cold as Ice. <laughs> nou en dat ben je wel als je van buiten komt. Denk ik zo dat, dan dat dan dacht niet. ik wel en als je aan de mee meedoet en je bent een kraantje lekker rechtsomkeerd weer terug. Cold dan ben je al aan, zo Cold as Ice. Maar ja. dan kan je natuurlijk ook lekker binnen blijven zitten of naar de bioscoop toe gaan. Of naar de bioscoop, ja zeker. En uh, we hebben uh, natuurlijk even de filmprogramma van uh, 7 tot en met 13 januari erbij gepakt. En uh, geprolongeerd natuurlijk Elven en de Chipmunks. Uh, en vrijdag op woensdag hebben we dan Anibus en de wraak van Argus. Dat is, oh. klinkt spannend hè.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 Nee, deze volgens de, mij. Deze Terug oh, naar de kust, okay. dacht ik. Ja, nee. Ja, ja, ja, ja. klopt de... Dus de vrijwilligers kunnen zich aanmelden en gewoon uh, gratis naar deze film toe gaan? Ja, even aan, naam en opgeven voor welke vereniging of uh, uh, uh, actiegroep men bezig is. Uh, en dan komt u op vertoon daarvan uh, gratis kaartje krijgen voor deze hele mooie film. Een mooi cadeau van uh, de gemeente Sanford en het Cinema Circus. Ja, en uh, nog even verder over de, de evenementenagenda. Uh, nou, ik zei ik heb u al geattendeerd op het nieuwjaarsconcert morgen in de Agatha-kerk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 Op de 13e de kerstboomverbranding nabij de rotonde om half acht. Oké, okay, nou wij hebben weer een plaat klaarsaan voor je. Hier is Virtue. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown.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 Sound of the 70s bij CFM. You're the Define and Shoot Your Shots. Ja, yeah, ook wij opkomen er natuurlijk niet aan om een weerbericht te, te geven. En uh, het KNMI heeft zelfs uh, gisteravond al een voorwaarschuwing uh, extreem weer afgegeven voor vandaag.